Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Het weer in het Midden-Oosten en Oosten is nog wat regen, geleidelijk overal droog en vanuit het zuiden zon. Later vandaag neemt de wolking weer toe en wordt de wind krachtiger. Het wordt 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Show. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, Op TV radio en internet. ZFM. Net nu de Nightwalk. Tweede uur van de Nightwalk zijn we aanbeland. Even kijken, waar staat mijn jingle ook weer? Of was dat nou deze? Nou, zo hard hoeft mijn jingle niet. Nee, toch niet? Ik vind het wel een leuke jingle, Marcus. Ja, je hebt dan een jingle van mij ja. er nog tussen zitten. Nou, ik vind hem wel leuk. Ik moet, uh, hey jongens, ik ga weer even beginnen. We zijn in twee uur van de Nightwalk aan, uh, aangekomen. Ik ben uh, ook eindelijk aangekomen. Het was weer ontzettend druk op uh, de, ja, de, ja, de dagelijkse werkzaamheden. Marcus heeft net uh, lekker, uh, van wat ik heb begrepen, non-stop even lekker elektrofilms aan draaien. Jullie hoorden net uh, Chesto samen met Sheffield uh, Escape Me. En uh, ja, we gaan gelijk maar even een nieuwtje erin gooien, of niet, Marcus? Nou ja, als jij het nieuw leuk vindt... Ik vind het eigenlijk wel grappig. Ga je gewoon. bang voor kippen. De tijgers in het Chinese... Chokongjing, Wild Animal Park, zijn inmiddels zo tam dat ze bang zijn voor kippen. Sambo De verzorgers wilden de natuurlijke instincten van de dieren stimuleren door ze levend pluimvee te voeren. Maar de tijgers durfden niet eens in de buurt te komen van de kippen. Verzorger Xinyang kan er wel om lachen. Eén kip viel flauw en toen durfden de tijgers hem pas te benaderen. Maar de kip kwam weer bij en maakte geluid waarop de tijgers begonnen te rennen alsof hun leven ervan vanaf hing. Rung Yang gaat de tijgers nu op een streng regime zetten om weer echte wilde dieren van ze te maken. Zo moeten ze nu minimaal 12 uur per dag buiten zijn en komt er een echte wilde tijger waarvan ze een voorbeeld aan kunnen nemen. En als dat allemaal niet werkt krijgen ze gewoon uh, wat minder voer, zodat ze op een gegeven moment zo hongerig zijn dat ze wel op jacht moeten. Marcus, wat vind jij nou van zo'n grote poes? Bang voor een kip. Hele grote poes hier dus. Ja, eigenlijk wel, ja. Ik vind het eigenlijk best wel een beetje vaag, want... Tijger bang voor een kip, daar kan ik echt even niet met mijn kop bij. Baka. Dus eigenlijk moet je gewoon, hoef je alleen maar voor zo'n beest, hoef je maar te staan en zeggen van, boe. Of inderdaad, wat Mark zal zeggen van, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak, pak. En dat, dat het beest dan gelijk de benen neemt. Dat vind ik eigenlijk best wel een beetje, ja, hoe zeg je dat, uh, vaag. Of niet? Mhm. Mm heb je nog meer van die elektro... Uh, maar... ja, ik heb eigenlijk nog wel wat meer, denk ik. Ik uh, ga mijn best voor je doen. En uh, ja, we gaan nu nog even luisteren naar... Uh, Ferry Corsten met Radio Crash. Daarna nog uh, veel meer nieuws. En uh, ja, we komen later weer bij jullie terug. Nightwalk tot 1 uur. En uh, geniet ervan.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 Uiteindelijk het Armin van Buren met Rush Hour. Alleen naar zijn uiteinde? Ja, we luisteren alleen even naar zijn uiteinde. En NEO, eigenlijk best een leuke filler eigenlijk. Ik vind het wel wat hebben. Ja, en GMT, Kids. Ja, ik vind het wel leuk. Hey, we zijn wel allebei echt verrot, hè? <laughs> ja, volgens mij wel, ja. Echt allebei half slavend hier in het programma We zitten doen. hier de, ja, eigenlijk allebei met ja, alle oog, allebei de oogjes half open. Echt nog maar naar het scherm te staren van hoe gaan we onze tijd nog verder vullen. Maar ja, we gaan in ieder geval... N nou ja, uh, well. het plaatje draaien, ja, dat is het, ik al. het wel. Ja. Ik denk dat dat onze tijd wel <laughs> invult, ja. Ik lees wel iets dat alcohol goed is voor het mannenhart, maar niet voor het leven. Oké. Okay. Was het nog sterke drank? Ik weet niet, ik zal even voor je kijken wat, wat ze erover zeggen. Ja. Alcohol is goed voor het mannenhart. Hoe meer alcohol je drinkt, des te beter is het is voor je hart. Tenminste, als je een man bent, voor vrouwen gaat de vlieger niet op. Meld een Brits medisch tijdschrift. Het was al bekend dat één of twee Drie glaasjes kampi. wijn per dag goed zijn voor je hart. Maar nu hebben de onderzoekers ontdekt dat mannen minder hartproblemen hebben naarmate ze meer drinken. Artsen waarschuwen dat dit geen reden is om het meteen op een zuipen te zetten. Ze wijzen erop, uh, ze wijzen erop dat drinkers hoe dan ook eerder doodgaan, meestal door problemen met hun lever. Dan weer een beetje spelbreker. Nee, nee, nee, nee. Je nou, moet gewoon niet als te veel zuipen. Een beetje zuipen is dus goed. Maar als te veel zuipen... Uh... Hoe kun je eigenlijk te veel zuipen? Dat vraag ik me nog steeds af. Ja, nou, koma zuipen. Dat is, een, dat is een groot sport uh, onder de mens. Dat, uh, Doe dat... ik niet aan mij, hoor. Nee, ik ben er ook geen fan van. Absoluut niet. En, uh, maar... Uh, ja, heb jij wel eens ooit uh, zoveel zoopjes dat van... Nou, uh, schiet mij maar af. Ik sta voorlopig niet meer op. Nee, denk het niet. Nee? Echt, volgens mij ben je net zo verrot als ik. Ik ben verrot. Ja, bij deze zijn uh, jullie Nightwalk DJ's allebei zeer verrot, maar doen allebei nog wel het best om wakker te blijven. En misschien dat het lukt met uh, Let The Bass Kick In Miami Bitch. Dat de uh, nummers van Chucky en uh, LMFAO. Ik hoop dat het lukt. Hierna een nummertje van onze Mark Yo. En Spittert. Uh, I'm in Miami, yes. God, motherfucker Ja, na nog een andere ja, best wel wakkermakende plaat nou ja, wakker maken, wakker maken. <laughs> probeer Marcus en ik ons nog steeds staande te houden in deze... Zitten te houden is genoeg Staand Ja, eigenlijk uh, proberen we ons wel heel sterk te houden op dit moment en ik uh, weet niet of dat gaat lukken weet jij nog een beetje hardstijl? Of, uh... ja, ik weet denk nog wel wat maar ik weet niet of ik dat bij me heb ik weet het echt niet Zoals u hoort hebben we echt allebei Echt nog de kracht ja, de, de zin de kracht er al niet meer voor De, de zin Die hebben we van <laughs> De zin hebben we er wel voor Maar De kracht ja dat is toch echt een ander verhaal echt... Wij bieden u aan de kracht Van de radio Tja. Per flesje te kopen <laughs> Als dat de bottle is jongen Dan doe ik het zo dus, doe jij iets get shaky? Ja, misschien dat dat wel werkt. Dat misschien we, dat we gaan schudden hier dan. Schudden met die bips van... Uh. Ja, we gaan even kijken of het werkt. De Ian Carriage project met Get Shaky. En uh, daarna nog een uh, lekker nummertje van Marcus. En uh, dan gaan we lekker rustig afstevenen op het einde van de Nightbook. Tot zo. The top of the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 Ja, dus Marcus en ik nog steeds echt aan, het, ja, uh, aan dat, het vechten zijn om... Dat was Audacity of Huge van Simi <laughs> Mobile Disco. Nou, u hoort het al, terwijl Marcus en ik echt aan het vechten zijn om er toch nog wakker te blijven. Niet aan kussens te denken. Ja, niet aan een, aan een bed te denken. Niet aan een zacht, warm bed. Nou ja, een bed met een zacht, warm iets erin. Ja, oh. ah, dus is dat... dat heb ik vanavond wel. Dat moet ik heel eerlijk zeggen. Ik slaap vanavond weer naast mijn, uh, ja, mijn, mijn pracht en mijn, uh, mijn, ja, mijn steun en toeval. Ja, teddybeer? Onder andere. <lacht> nee, uh, dan heb ik het natuurlijk over mijn beeldschone meisje. Oh? Ja. Ja, ik uh, moet wel heel zeggen dat ik uh, wel trots ben op het mooiste wat ik, waar ik naast mag slapen. Hm. Dat heb ik niet. En Marcus, wat voor teddybeer heb jij? <lacht> Helemaal geen. Geen, jij slaapt gewoon. De afstandsbediening van mijn televisie. Is die net zo zacht als een teddybeer dan, Nee. Nee, toch niet? <laughs> Aan het einde van de nacht heb jij een paar knopjes in je bek staan. <laughs> of niet? Waarschijnlijk. Of de telefoon of zo die dan ergens in je voorhoofd geprint staat. Dat, uh... Ja, en dan heb je echt zoiets van: wat heb ik, wat heb ik nou voor, voor raars op mijn voorhoofd staan? Weet je, als je beneden komt, wordt. Ontbijt, dus 01234567890. Ja, ja, wat dus betekent voor Markers waarschijnlijk een bak koffie en voor mij een puik ja. <laughs> Het zogenoemde ontbijt. Nou ja, we gaan nog even luisteren naar uh, Milk, in, uh, Milk Inc. en uh, met oh, Blackout. Wat een scheidband! Ja, vind je het zo erg dan? Ja, wat een, wat een scheidartiest. Nou ja, is dat zo erg dan, man? Ja. ja, dat zal vast dan wel, denk ik. Heb je nog wat anders leuks? Uh, leuks? Iets waarvan we niet in slaap vallen, of... ...bijvoorbeeld? Ja, ik weet het eigenlijk niet, ik uh, Nou goed, iets warms en zachts mag ook, maar... Ja, dan zal je toch echt voor de vrouwen moeten gaan kijken. Wacht, ik weet wel wat, een stukje humor dat, dat ons wakker houdt. Ja, ik zie het net staan. Ja. De lama's, vierte, party squad! Ja, en dan gaan we als laatste er waarschijnlijk uit met een nummertje van Marcus. Dus we gaan alvast dag zeggen. Doei! We beloven dat we over twee weken waarschijnlijk wat, wat meer energie wat, hebben en Wat nu. actiever hier aanwezig zijn. Ja, we gaan ons best doen. En uh, we gaan nog even luisteren naar de Lama's featuring de Party Squad. Met Lekker Gewoon. Nou, ja, wij zijn lekker lui op dit moment. Dus uh, tot over twee weken. Volgende week Radio Mario Zandvoort. En uh, dit was hem weer. Voor deze de week. De meeste bekende Nederlanders zijn heel arrogant. Het. Maar ik ken een paar gasten. We zijn zo lekker. We zijn zo lekker gewoon, we zijn zo lekker gewoon, we zijn zo lekker gewoon gebleven, we zijn zo lekker gewoon, gewoon, gewoon. Stel mensen mensen. hij leest voor voor dove kinderen, dat kost hem zijn stem en zijn vingers, want het is ook nog een bruin. Is Ruben van der Meer is al 35 jaar buddy. Buddy van Horace Cohen. Want hij vindt dat heeft patiënten wel een kans verdienen. Ja, maar dat vind ik ook echt. Jeroen is dus de man achter de stichting Zaad voor Meisjes. Nou, de man. Hij dus zaden zodat de meisjes kunnen tarneren. Ja, nou, vind ik ook echt belangrijk. Ja, en Ruben Nicolai, ja, die is gewoon heel mooi. Heel ja, mooi. Volle mond, lekker gekopt met haar. Dank je. We zijn zo lekker gewoon We zijn zo lekker. waar het voor mij. Dan nee, denk joh, ik echt, joh, ga lekker terug naar Jan Smit. We zaten net wat te drinken, komt de open bestelling opnemen. Dus waar drankje, op? drankje. Ik zei, wat kan ik met champagne graag? Had hij niet. Ik zei, prosecco is ook goed. Oh, heerlijk. Dit? Ja, dit is, dit is goodie, ja. ja. Ik koop wel fette kleding, maar uh, ik draag het niet. Het zit voor geen meter. Op. Ja. Hey, en ik heb laatst weer eens uh, boodschappen gedaan. Serieus? Voor het eerst. Ja, dat was wel wat hoor. Absoluut. zo via internet. We zijn zo lekker gebouwd. We zijn zo lekker gewoon, we zijn zo lekker gewoon, we zijn zo lekker gewoon gebleven. We zijn zo lekker gewoon, gewoon, gewoon. Ik heb daar in mijn vong en toch blijf ik heel gewoon. Ik heb Katja in mijn foam. en toch blijf ik heel gewoon. Filip Vreerx in mijn vong toch blijf ik heel gewoon. Ik heb zelfs bassie in mijn vorm. En toch blijf ik heel gewoon. We zijn zo lekker gewoon verbleven. We zijn zo lekker gewoon. We zijn zo lekker gewoon. Gebleven. We zijn zo lekker gewoon verbleven. We zijn zo lekker gewoon. gewoon, gewoon. Welke club is dit? BBS, ja, blauw wit op de lijst staan. Dan moet je even aan uh, Schindler vragen. Wow. Hoe bedoel je ik kan hier alleen met munten betalen. Ik heb alleen maar papiergeld. Ja, maar dat zijn wel Buiten roken? Vanaf 1 juli mag ik toch niet meer buiten roken? Hé, hey, uh, portier. Vergeet we de klant niet. Waar is mijn fucking taxi? Nou, dan komt het hotel maar hier naartoe. Tuurlijk mag jij een foto maken. Maar zonder flits. En buiten. Nou oprotten. We zijn zo lekker That's so all